En in de ether op 106.9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dichter Hart met het NOS-journaal. In Europa zijn sinds het openstellen van de grens in 1995. 340.000 blanco-paspoorten en identiteitskaarten uit overheidsgebouwen en diplomatieke posten gestolen. NSC Handelsblad heeft de cijfers opgevraagd bij het KLPD.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 En uh, het is uh, heel bijzonder, want uh, uh, we gaan weer dus een hele speciale uitzending vandaag uh, doen. Want Tom. Jaap. Ja. Jaap, ben jij wel eens gearresteerd? Ik? <laughs> ik weet niet of ik gearresteerd ben. Je nou. bent toch ooit begonnen als etenpiraat? Ja, ja, ja. Ik ben als etenpiraat begonnen. December uh, 85. Dus aan het eind van dit jaar uh, ga ik mijn uh, 25-jarig jaren radio jubileum vieren. Dus. Aha. <laughs> ja. ja, want 20 jaar... Uh... Zijn we nu al aan het vieren? Hè? Ja, dat is, uh, dat is de omroep uh, die uh, nu uh, 20 jaar bestaat. Dat is waar wij nu voor werken eigenlijk. Onze uh, vrije tijd. In... Zandvoortse omroeporganisatie. Ja. Kort af, afgekort door Siguim. Ja, en uh, als je zegt ZOO, dan lijkt het soms wel eens een dierentuin, maar dat is het niet. Hè? Maar hier momenteel wel in Holland uh, Ja, als ik zie allerlei oude radiopresentatoren, zoals Rob Wij. Wie kent hem nog niet, zeg, van dit, van dit legendarische programma. En Ando Sandberg natuurlijk, die de redactie ooit gevoerd heeft. Nou ja, het is een keur aan allerlei artiesten die hier binnen zitten. Zelfs Gert van Kuik zit hier. Dus wat dat er gaat, wordt het een heel bijzondere uitzending deze twee uur. Nou, wat gaan we doen? Nou, om, om tien over tien gaan we even praten met twee oprichters van ZFM. Hé, hey, oprichters, meneer Zonneveld. Ja. Meneer Zonneveld, beheers u. Anders krijgen we daar ook nog wat uh, enige correspondentie over. Dus. Daarna gaan we de geschiedenis lichten van dit programma van Goedemorgen Zandvoort. Dat ook al heel veel jaren bestaat. Ja. En uh, om uh, tien over half elf dan, uh, gaan we praten over het oudste programma van CFM, namelijk CFM Yes. Dat bestaat volgens mij al vanaf de oprichting ook al uh, twintig ja. jaar denk ik. Oud yes dus yeah. I would yes, now. ja. Oud yes nou. Ja daarom zit je dus ook naast. Jou, uh, <laughs> jouw microfoon is uit. Nou staat hij open hoor. Dus, het uh... is uh, yes? <laughs> een beetje jouw ja, zaak, dat yes. Een beetje. Uh, nou, eerst even uh, de mensen van dienst even noemen, want dat is wel zo netjes. En dan gaan we het ook nog even tweede uur bekijken, want dat is ook nog wel interessant. De gastvrouwen, dat zijn er twee. Klein van stuk, maar ze kan het wel. Dat is Lena van Haak en Nel Kerkman. Dus uh, die, uh, die staan uh, hier uh, de mensen uh, voor een natje en een droogje. Techniek vandaag in de handen van David Habig. Nou, Tom en ik zullen het beurtelings een uh, beetje af gaan wisselen, geloof ik. Zoiets. Zoiets. En dan is uh, de redactie in de handen van Nel Kerkman. Dus dat is zo'n beetje even het overzicht. Nou, een tweede uur hebben we natuurlijk ook nog uh, iets uh, bijzonders. Het is een beetje rommelig, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, dan uh, wil ik even een, een oude kolm uh, voordragen waaruit blijkt hoe lang dingen soms kunnen duren in Zandvoort. Is het zo? Ja. <laughs> dat is, uh, dan het tweede gedeelte. Nou, hij is even weer uh, terug van weg geweest, onze voorzitter. Die mag dan eventjes het woord gaan voeren met een aantal van die, uh, die radio-idioten die hier uh, al twintig jaar uh, bezig zijn met hun vak. Uh, dat zal Pieter Joustra gaan doen. En dan als laatste... Krijgen we op bezoek de wethouder Wilfred Tades omdat de burgemeester met vakantie is. En hij mag ons komen feliciteren. Goed, dus dat is zo'n beetje het verhaal van de komende twee uur. Nou, laten we en de techniek uiteraard in handen van David Hauwink. Dat had je al gezegd. Had ik dat al gezegd? Nou, ik heb het twee keer gezegd. <laughs> Surprise! Not everything lasts I've broken my heart so many times I stop keeping track Talk myself in I talk myself out I get over up Then I let myself down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 So Love Michael Boublet was dat. Uh, nou, er zijn er hè Ben. Die, die twee uh, straatschoffies die, die, die, die, die de zooi in de Zandvoort uh, behoorlijk uh, op poten hebben gezet. Tegenover mij zitten de meest illegale Zandvoorters. Ja, daarnaast zit er ook nog één hoor. Want ik was ook nog illegaal. <laughs> <laughs> dus, uh... Bas de Baar. Goedemorgen. En Rob. Rob jij ja, zal het zelf even laten <laughs> horen Rob. ja. Goedemorgen. Precies, jij bent, uh... ja, Precies, uh, jij bent uh, samen met Bas natuurlijk begonnen in, uh, in, uh, in de, de Zandvoorts omroep. Uh, Stichting. Klopt. Maar, het was wel illegaal in het begin. Ja. Yeah. Uh, als piraat zijn we in ja. principe met de radio begonnen. Ja. Dat, uh, dat klopt. Dat was eigenlijk meer dan 20 jaar geleden? Hè? Ja, dat is in uh, 1988, 89 geweest. Hoe, hoe is dat toen? Toen hadden wij een zender uh, uh, in Zandvoort, Delta Radio heet, uh, heet dat. En waar stond die? Uh, die stond op de Valenepweg, okay. boven op de flat. <laughs> Grote mast op de flat. Dus, uh, nu drie was, huizen. Was illegaal ja. in, uh... drie huizen waar je nog dat... boven woont, hè? Nee, nee. Iedereen denkt van, uh, hij wil uh, goed ontvangen of zo. Ja, ja. <laughs> ja. Maar was die toch boven jouw uh, ja, huis? Ja, dat klopt. Later ben ik er zelf uh, bijna gaan wonen. Dus, uh... ja, nu zit je eronder. Ja, klopt. Dus, uh, het zou nu ook kunnen, maar dan moet je hem langer doortrekken. Maar nee, maar dat doen we niet meer, oh, hè? Niet nee meer? we zijn heel braaf ik heb, geworden. Ik heb, ik heb nog een zin thuis. Ja, dus ja, echt <laughs> dus Was dat nou een beetje, uh, een beetje naïviteit, dat je zo'n zender op je, op, je, op je dak zet? Want je weet natuurlijk dat je gepakt wordt vandaag. Maar... Uiteraard weet je als je illegaal uitzint ja. dat je gepakt kan worden. Maar die, die, die, maar die moest die, erop. Maar die spanning is er ook dan uh, ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. Van, uh, ja, gaat het goed of, uh, of niet? Nou, het, het ging niet goed. Uiteindelijk niet. Want ja, jullie werden betrapt. Nou, en... het, is, het is zo, uh, Ben. Uh, we waren al bezig met, uh, met uh, CFM uh, oprichten. Ja? Lokaal, <laughs> okay. dat soort dingen uh, gebeuren uh, nog ja, steeds. Met CFM uh, oprichten. En. Uh, ja, toen zonden we uit met uh, Delta Radio uh, in Zandvoort. En we hadden besloten om ermee te stoppen met Delta Radio. Ja. Nog twee weken en dan zouden we de stekken eruit uh, doen. Ja, Waarom? Om verder te gaan met de lokale omroep. Okay. de voorbereidingen daarvoor. Ja. Uh, ja. En precies die week erop kwam meneer Theo van Empelen. Oh, met met zijn meetapparatuur even een bezoekje brengen. Meneer Van Empelen, ja, die kennen we nog wel. En uh, ja, toen werden we uit de lucht gehaald. En het uh, erge was dat we, we hadden een cassettewisselaar. Daar kon je zeg maar uh, in de nacht uh, non-stop uh, muziek ja. mee afspelen. Computers waren er toen nog niet die die uh, nee. muziekprogramma's hadden. Dat is allemaal voor cassettenbandjes. En dat apparaat werd ook in beslag genomen. En toen hadden we een probleem, want we hadden we nodig voor de lokale omroep, geen geld. En uh, ge geen geld om uh, nieuwe apparatuur te kopen. Toen heb ik een uh, brief naar de rechter geschreven, dat we de cassettewisselaar nodig hadden om de omroep uh, op te richten. Om, le om legaal verder te gaan. Om legaal verder te gaan. Verwacht je niet, maar we hebben hem teruggekregen. Nou, Toll, eh, enige coulantie van de, van de rechtspraak. Want normaal zou je zeggen, hij gaat de archief in en hij zit er nooit meer terug. Klopt, ik had het ook niet verwacht hoor. Nee, nee, nee, nee. Jij bent recht door zee, Peter. Dus jij uh, zou zeggen, gewoon, uh, ja, je bent strafbaar. En dat ding had, had gewoon achter uh, Ja, had de maar, gekregen, uh, maar je weet dat wij streng en rechtvaardig zijn. Dus als iemand daarna uh, iets, iets goeds mij heeft, gaat hij van mij teruggekregen. Oké, okay, ja. nee, dat is goed. Hoor. Okay. Nee, maar eigenlijk, uh, iedereen van, uh, van de groep van uh, Delta is uh, doorgegaan uh, met, uh, mm -hmm. met CFM waren Dirk van Duin, Geur, Niels Paardenkoper, ja. Bas de Baar, ja, Lennart Groot. die zit hier. Ook. Ja, dat ja, ja, ja. ja. ja. ja. nou, moeten we ook niet vergeten dat een, uh, Het is niet zozeer dat het allemaal uit allemaal uit illegale sekurie kwam, want er is een heel groot deel kwam ook uit uh, bij de. Um, Radio Haarlem gedaan. Die hadden daar een uh, jeugd... Uh, hadden, jullie, de, hadden jullie wel een een goed contact met Radio Haarlem dan? Want ja, er is dus dat natuurlijk dat wel is... enig onmin met de branding geweest. En, uh... Ja, ook, maar dat had meer met de machtiging te maken. Yes. Maar op zich... Um, Want een, een, een ander deel van het, uh, van het, van het team... Yeah. Um, Vincent Daan Huying, Lennart Groot... Um, die kwamen... Of die komen... Of die kwamen uit, uh, uit de regio Haarlem. Mm -hmm. en, um, dus uit... uit dat kanaal uh, zaten ook een heel groot, uh, groot aantal mensen. Um, en dat, is uiteindelijk bij elkaar... dat waren uiteindelijk de oprichters. Dankjewel. Dat is uiteindelijk de, de, het gebeuren. Dus daar, eigenlijk, daar is het eigenlijk is het ook inderdaad het, het uh, daar is ook initiatief vandaan gekomen. En, um, en zo ben ik daar zeg maar, bij, hmm. terecht bij gekomen. Want ik. Ik kende uh, ja, een neef toevallig die dan uh, ook daarin zat. Maar uh, zelf deed ik niet zoveel in, of eigenlijk deed ik helemaal niets in, in radioland. Uh, uh, maar ik kende deze, uh, deze mensen uh, die dan bij Radio Haarlem bezig waren. En die wilden graag een uh, lokale omroep uh, beginnen in Zandvoort. En aangezien ik de enige was die ze kende in Zandvoort. Um, Zoveel zijn, kennis hadden ze nog niet. Ze, nou ja, nee, op zich nee, dat, uh, <lacht> zijn ze uh, bij mij terechtgekomen. Dus vandaar dat daar een oprichting is. Ja. En gelijk, om de, uh, als je dan toch in Zandvoort bent en je wilde wat in radio doen, ja, mm. dan was het... Uh, uh, dan kon je zeg maar niet om uh, Rob uh, en, nee, en, uh, uh, en het gebeuren heen. Nog dat... steeds niet trouwens. Hij kende mij. Ja, hij nog kende steeds mij niet. <laughs> dus dat, en los van dat het dan uh, uh, uh, uh, familie is. Maar, ja. um, maar je, bent, uh, je bent dus aangestoken door dat uh, het bekende CFM-virus en je bent er dan met Rob uh, vol in gedoken. Een um, hele tijd terug in de Wadertoren. Hoe was Plot. dat? Het was een leuke tijd, ja? helemaal het begin. Dat weet uh, Bas ook wel. Uh, we kwamen daar in de kelder, het zag er absoluut niet uit. En er moest heel veel uh, werk verricht worden voordat het daadwerkelijk enigszins op een studio ging lijken. Ja natuurlijk heel weinig geld, dus uh, alle werkzaamheden werden door de vrijwilligers uh, uitgevoerd. Nou daar hebben we wel dingen meegemaakt. Daar uh, kunnen we wel even over vertellen, maar dan uh, <laughs> zijn we om 12 uur nog niet klaar denk ik. Nee, maar even over geld gesproken. Um... Tegenwoordig wordt de CFM uh, gesubsidieerd door de gemeente. Hoe was dat vroeger? Moest, ging het alleen met reclames? Of? Aan het begin uh, hadden we geen subsidie. En we mochten ook geen reclames uitzenden. Dus het was echt liefdewerk? Uh, Eigenlijk moest je maar zien waar je het geld vandaan haalde. Dus er kwam gewoon meestal bij de vrijwilligers uit uh, eigen zak. Want er moest natuurlijk wel wat gekocht worden, af en toe. Klopt. Klopt. En dat was heel moeilijk uh, ja. in die tijd. Maar toch is het, wat ik dan altijd, als, zo achteraf, wat ik dan wel heel frappant vind, is dat als er toch geen geld is, hoe inventief je wordt om dingen te komen, te kopen. Ja. En, ook heel, en ook hoe selectief je wordt die er staat. Dus uiteindelijk staat er dan een studio die echt een habbe, habbekrats kost. Maar alles wat daar dan in staat, dat is net hetgene wat je nodig hebt. Er is niets, niets te veel gedaan of niets te dingen. Dus dat, is wel, dat vind ik dan wel eens... Uh, um, ja, als ik daar zo achteraf over nadenk, van het is eigenlijk best wel ongelooflijk dat dat dan. Leuk, leuk, leuke begintijd. Ja, absoluut. De, die... vergeet niet dat de gemiddelde leeftijd. Ik weet niet, ik was in ieder geval 20 of zo. Ja. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd, euh, nou ergens tussen de 18 en de, nou het zal zijn, euh, nou maximaal 30 Ja, zoiets. Lag, Dus. Ja, zet die allemaal in zo'n watertoren neer. Um, ja, de de leeftijd gaat nu wat omhoog, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. kijk als <laughs> je. <laughs> maar, maar zet dat uh, in een watertoren neer, ja, dan, is het, uh, dan is het bijna brand voor, uh, voor een feest. hele leuke tijd. Ja, ja. hele leuke tijd. Nou, even nog over CFM uh, helemaal aan het begin. Want... <coughs> Jij hebt me ooit eens een keer een verhaal verteld van, nou, we proberen zoveel mogelijk ook talentvolle gasten achter die microfoon te krijgen. En denken van, de greep, lekker uh, draaien en laat ze maar gewoon zoveel mogelijk radio doen. Dat heb jij mij ooit verteld, Bas. Dat... Dat ja, dat is. Nou ja, goed. Dat, dat kan Rob ook nog wel een keer yeah. uh, zeggen. Kijk, we hadden op de op een of andere manier de waanzinnige ambitie om zeven uh, dagen per week 24 uur per dag uit te zenden. Wat in die tijd echt absoluut niet, niet, niet gedaan werd. Nee. En, um, en als je dan op een gegeven moment. De, de eerste paar weken is dat leuk. Yeah. Maar op een gegeven moment. Uh, de 10 de man of de 15 man die dan draaien. Uh, na, uh, uh, na een paar maanden begint dat inderdaad de, ook weer stom te zetten. Dus. Um, dus wat je dan krijgt, is heel heleboel mensen vinden het leuk om te doen. En het is echt, laten we eerlijk zijn, jij zit ook achter de microfoon, het is allemaal niet zo moeilijk. Nee, is dus, het ook wat, niet! Dus wat wij. is dus <laughs> dus dus dus er het, nog steeds. Het, dus het is ook het een Het spreekwoord is antwoord. als Jaap het kan, kan iedereen het precies, oh. ja, dus wat je, Dus wat, dus wat, wat wij dan eigenlijk deden. Was als ja hoor, dankjewel. Als, als mensen het leuk vonden om, uh, uh, um, om iets met radio te doen, is dat ze eigenlijk al heel snel werden ze, uh, neergezet. Uh, meestal als techni technicus of zo. Of, een non-stop programma. Nou ja, en dan de ding zo'n microfoon bij. Dus voor je het wist zat er iemand om twee uur nachts, zat je, ah, je hoorde je al bloed. Ja. Ja. <laughs> dus, uh, nou, ja. Het waren natuurlijk uh, met name scholieren en studenten. En, uh, dat soort, uh, Wat was jij dan? Dat soort ik <laughs> was student op de universiteit, maar ze hebben mij daar heel weinig gezien oh, uh, ja? geloof ik. <laughs> Meer met, uh, met de radio bezig. En bijna 24 uur per dag uh, live uh, radio maken. Ja. Dus de uitzending ging tot 1 uh, uur s'nachts door. Ja. Zelfs door de week. En s ochtends om 7 uur begon het weer. Ja. Ja, je, dus dat een periode van 6 uur dat je ja. non-stop muziek had. Sorry dat ik echt... Wat, wat, uh, wat ja, ik echt ja. niet meer zal vergeten is dat... Uh, we hadden geen beveiliging uh, in eerste instantie in de, ja. bij de Watertoren. Ja. En we hadden dan net met een paar centen die we hadden... Hadden we daar net een studio neergezet. Ja. Dus we waren echt als de dood dat dat daar ingebroken werd of wat dan ook. Dus... Nou, ...hadden wij een schema gemaakt dat er zou altijd iemand zou zijn. Dus we hadden zeg maar een slaapdienst. Ja. Dus we hadden met, nou, ik denk zeven of acht man... ...hadden we een uh, roulatieschema gemaakt... ...dat je daar dan, nou dan kwam je daar dan... ...om twaalf uur s'nachts. Nou, echt, je was al uh, half brak, dan, dan ging je dan nog slapen ook. En je deed daar echt geen ja. oog. Nee? Het, het spookte echt, daar. Het was ja? spook, het was koud, het was geur, er was ja. echt helemaal niks. En, uh, nou en dat... Dus, dus die mensen die al zoveel programma's draaiden... ...draaiden ook nog eens keer die nachtdiensten. Nou, ik denk dat we het... Drie maanden volgaan. <laughs> en uiteindelijk gewoon die deur gedaan. Dat is nooit uh, ja. nee? toen de, de wapentoren nooit dat gebeurd. En nog één ding. Uh, over de namen die wij hier uh, binnen deze poort hebben gehad. Dat waren toch ook niet de minstelijkste uh, die we hebben gehad. Want ze zijn allemaal uitgewapperd. Ik kan mij uh, herinneren, Torvald de Geus. Die zit bij Radio 10. Ja. Dan hebben we Gijs Tavenman een blauwe maandag gehad. Ja. Wouter van der Goes. Nu programmadirecteur bij de radio van Q-Music. Is ook niet uh, de eerste de beste. Uh, Barry Paf, had ik begrepen, en Martijn Kolkman. Klopt. Het zijn toch wel even wat, uh, wat namen die ik eventjes nu even gauw te, te boven schiet, die hier onder andere zijn begonnen. Klopt. Ja, ja dus uh, bronf, kom bronf, bij CFM, in, ja, je, ja, kom uh, bij beroemd, CFM, ja, ja, ja, Wordt beroemd, uh, Wordt beroemd. <laughs> ja. Nou, en als je dat niet wordt, dan worden wij het wel, uh, geloof ik. Nou ja, goed, het is weer een ander verhaal, maar goed. Uh, even over uh, nog uh, over CFM aan het uh, begin, 1990 uh, begonnen, uh, want na drie maanden slaapdienst, maar je bent er op een gegeven moment ook. Heb jij, een, uh, heb jij gezegd van nou, het is nu wel even genoeg? Ik ben... Er kwam een moment natuurlijk, hè? Ja, in mijn, in mijn, in mijn, mijn geval was het gewoon eigenlijk was het heel simpel: dat was uh, mijn studie. Ja. Uh, kies het, ja. Uh, je hebt gewoon gekozen voor de studie en gezegd van nou ja, maar daar, daarmee begin je op een gegeven moment dat het dan op, een, op uh, dat de tijd die erin steekt uh, uh, steeds minder wordt. Ja. En, uh, dat is, dat zo, zo banaal is het? Want als dus ik naar ja, die buurman uh, kijk, die die, die heeft er gewoon die met zijn hart harde ziel en zaligheid nou, maar, maar, er blijft dat is ook een hele punt. Je, ja. je doet het, maar dat weet je ook, Als je er eenmaal mee begint, ja. Ja. dan ik zou ik zou niet een uurtje kunnen doen of zo. eigenlijk. Nee. Uh, ondenkbaar. Ja, nou zeker toen die tijd. Absoluut. Ja. Dat is gewoon iets wat is echt uh, volledig erin. En dan is het ook echt heel erg leuk. Ja. Maar je moet. Tenminste, ik denk dat je er vroeger ook veel meer tijd aan uh, moest besteden. Omdat je in een klein groepje was. En als je nu deze groep bijvoorbeeld ziet. Hè, met, met heel wat, wat presentatoren. Kranten. Redactie, mensen die uh, techniek doen. En eigenlijk waren jullie uh, heel klein de hele groep. Klopt. Redactie ja. was uh, een, een, een oude krant. Ja. ja, nee, maar dat is... Ja, maar dat uh, is de uh, voor het nieuwsblad ja. had je toen. Ja, ja. ja maar dat was de redactie. Ja. Nee, wat uh, belangrijk is om te vertellen, eventjes... Uh, van, uh, wat, wat belangrijk was voor de lokale omroep is geld krijgen hè? dus je denkt van ja hoe hebben ze dat volgehouden nou op een gegeven moment mochten we wel reclame gaan uitzenden eigenlijk heel vreemd, in eerste instantie zeggen ze van je mag geen reclame uitzenden want je bent dan concurrent voor de Lokale nieuwsbladen. Mm -hmm. En op een gegeven moment mag je, mag je reclame uitzenden. En daar kan je enigszins uh, inkomsten mee binnenhalen. Ja. Dat is de redding geweest voor heel veel lokale omroepen dat... en ook voor uh, CFM. Ook voor ons. Nog even naar het ontstaan nog. Want er is ook nog een, een forse strijd uh, geweest. Tussen Radio De Branding, toen nog. En CFM Zandvoort. Oftewel de Stichting Zandvoortse Omroeporganisatie. Want daar was ook nog wel een heel... Uh, ik had van de week uh, dat... dat ja, de Zandvoertse krant... Toen kwam de commissariaat van de media even een hoorzitting houden. Dat was vrij ongebruikelijk. Ja, dat klopt. <laughs> Hoe je... spectaculair moest dat dan wel geweest zijn? Je, je moet natuurlijk een. Uh, kijk, ja, om, klopt, je om, om een lokale je omroep, omroepen te zijn. die een aantal, uh, aantal dingen te hebben. waaronder een programmaraad. Uh -huh. Dus die heeft toezicht op uh, de programma's die je uitzendt. en of je daadwerkelijk aan uh, de informatievoorziening uh, vo voldoet. Nou, de Radio de Branding die had een uh, programmaraad opgegeven van uh, vijf personen en achteraf bleken die personen die er op genoemd werden op die lijst helemaal van niks te weten. Oeh. Dat bleek bij controle. Ja, een beetje slordig. Nou, dan, sta je, Dat was... duw, dan sta je als uh, ZOO natuurlijk sterk. Ja, maar ZOO stond ook niet sterk, had ik begrepen, want die hadden een proefuitzending uh, gemaakt en daar rammelde er nog wel het een en ander aan. Ja, kan jij nu wat <lacht> Ik wil niks zeggen hoor, maar. Ik, denk dat ik er een, een beetje zout zouden... over kan spreken. Ja, maar, een ja, beetje zout erover kan strooien, geloof ik. Nou wordt het even te zwaar. <laughs> ja, ja. Ja, ja, dat? Was Hoe op, dat? Wat, nou, dat was op zich heel apart, zeg ja? maar. Ik, ik, kan, ik denk dat jij er beter in zit dan dat ik, want ik heb dat artikel echt volgens mij. echt, Ik moet het echt even naar mijn geheugen. Ik heb het gelezen, maar. maar, uh, maar, um, maar ik, het ik, ik wist erop, het ook nog op, hoor. Ik kwam erop neer dat we een, uh, een proefuitzending uh, moesten maken. om te bewijzen dat we. Radio konden maken. Dat is heel veel ja, heel van bekwaamheid. Ja, dat is echt heel bizar. Ja. En dan ook van hoe dat dan beoordeeld zou worden, dat was ook heel erg. Uh, maar ja, joh, je bent 19 of 20. Zo, um, so, uh, Dus je, weet, weet oh. jij. Weet ik ja. veel. Ja. Dus dat, we, dat hadden we gemaakt. Dat hebben we gemaakt toen in een uh, hele professionele studio in Haarlem. Mm -hmm. Want via-via konden we dat dan regelen. Waar echt helemaal. Nou, dat is gewoon radio 3-kwaliteit. Gewoon echt. Helemaal professioneel gedaan. Dat echt ja. heel erg goed. Redactie erbij, alles, alles erop en eraan. En um, en dat zou dan uitgezonden worden, zeg maar, op de branding. Dus ja. dat was op zich heel, heel raar dat we dan, ja. zeg maar, om te bewijzen, ja. dat we dan, nou goed, oké. Okay, Bij de concurrent. En, ja. En ja. dat zouden ze en dat dan iets meteen... En het timeslot dat daarvoor gekozen werd, nou, ik zal niet zeggen dat het was midden in de nacht, maar zoiets op dinsdagavond om tien uur s avonds of zo. Dergelijks. Ja. En dan was het zoiets van, ja, de zonde van het werk en et cetera. En toen is het uiteindelijk, is het dan weer niet doorgegaan en... en wat er uiteindelijk, wat nu, nu je het erover hebt, wat er nou uiteindelijk met die proefuitzending is gebeurd, ik weet niet eens of die nog überhaupt is uitgezonden. Dat weet ik ook niet. Uh, dat vermeldt de historie niet. Maar ja, we zijn er nog. En dus, ja. <laughs> dat, uh, dat hele verhaal van dus, de proefuitzending is. Het, uh, is het is overleefd. En binnen <laughs> de politiek waren er een aantal die waren voor Radio De Branding. Het uh, grootste uh, gedeelte eigenlijk. En uh, met name Jaap uh, Methorst. Ja. En uh, Ruud Sandbergen, die hebben zich ingezet voor, uh, voor CFM. Ja, dat, uh... Waar we ze nog steeds heel dankbaar voor zijn. <laughs> nou. Maar toch, er was, daar was ook verdeeldheid in die raad. Hè? Ja, dat klopt. Maar toch een aantal mensen die wilden het naar de branding hebben. Ja, ja. maar ja, uiteindelijk is dat niet gebeurd. Nee. Dus... Er wordt er trouwens van de achterkant gezwaaid dat het tijd is. Hè? Ja, daarom. Dus we gaan, het, uh, we gaan, uh, we gaan ermee stoppen. En we kunnen er nog uren over doorpraten. Dat zullen we ook misschien in de uh, nabije we dus gaan doen. doen. Maar dan misschien in een ander programma. Heren, dank. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. En uh, tot een andere keer. Oké. Okay. Okay. Tot ziens. sentimenten van. Want wat is nou het geval? Er was altijd op maandag als dit gedraaid werd, had niemand naar dat programma gekeken. Maar als je zondagsavonds door de straat heen, toen zag je al die lampen branden en daar stond die zender dan gewoon aan. Hè? Van chef uh, van Hoekel, Waldonala van, van uh, Luf. Eén minuut over half elf. Aangeschoven. Een zeer legendarische uh, persoonlijkheid als het gaat om dit uh, programma. Dat is hier Rob wij. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, want, ja, want we gaan dit uh, met z'n tweeën doen. Dit, uh, dit onderdeel. Oké. Okay. Okay. En dat gaat over het uh, ontstaan van dit programma. Want dat heeft natuurlijk ook nog uh, wel wat voet in de aarde gehad. Daar ben jij uh, een van de mensen die midden jaren negentig uh, dit uh, gedaan hebben? Jij? Ja. En uh, tegenover zitten uh, twee heren die uh, daar zijdelings ook mee te maken hebben. Uh, de eerste, dat is eigenlijk een beetje de founder van Zandvoortse Zaken. En dat is later het uh, nu het goedemorgen Zandvoort geworden. En de tweede, ja, die ken ik al een uh, vrij lange tijd inmiddels. <laughs> en die heeft de redactie ook uh, een uh, tijdje gedaan van dit uh, programma. Dus, uh, en dat is Anders Sandberger. En, die, uh, en de andere is Kort Goedemorgen, heren. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we maar eens beginnen. Eerst uh, met jou, Cor, want uh, Zandvoortse Zaken, dat was het, uh, het programma waar CFM dan uh, mee begon als het ging om de informatie. Ja. Dat heb je uh, onder andere gedaan ook met Sigrid Schopman. Ja, en uh, Rob Staats. En Rob Staats. Ja. Wat kun je vertellen over dat uh, programma toen dat uh, begon? Nou, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op een gegeven moment uh, had aangemeld, hè. ik was natuurlijk ook een beetje bij CFM, een beetje aan het rondkijken, wat is nou een leuk programma. Nou, ik heb altijd iets gehad met, uh, met nieuwsinformatie en, en dat soort zaken. En toen kwam eigenlijk het voorstel van nou, we willen beg beginnen met een programma, met een redactie en uh, nieuws over Zandvoort. En zou je dan daarbij willen zijn? Want zij wilden het met z'n tweeën dan wel doen, maar dat was dan eigenlijk man te weinig. Um, nou, ik ben daar dus bij aangeschoven. Ik ben begonnen met uh, het doen van uh, technieken. Gewoon plaatjes draaien tijdens de onderwerpen. En op een gegeven moment zat ik ook in de redactie. Want ja, zij woonden allebei niet in Zandvoort. En ik dus wel. En ja, je zit al bij zo'n radioprogramma. Je gaat boodschappen doen met Albert Heijn. Zeg, weet jij dat? En dan krijg je dus die, uh, de dorpsroddel. En uh, daar proberen we altijd de onderwerpen uit te halen die dan interessant waren. En de kunst was dan, toen nog het Zandvoorts Nieuwsblad, om dat in de, op de radio te krijgen voordat het in de krant stond. Dat lukte ook niet altijd, maar dat was wel ons streven. En dat had uiteindelijk tot gevolg dat op zaterdagochtend dus de studio vol zat met een aantal journalisten... die dan de mensen daarna nog een keertje wilden interviewen voor een artikel in de krant. Dus het was wel nieuwsmakend? Eh, ja, dat, dat, dat was studieken. ook echt schrijven. Ja, ja. En uh, ik heb daar echt hele leuke herinneringen aan, omdat we natuurlijk heel veel mensen op bezoek hadden. En dan moet je je voorstellen dat je dan in de katakomben zat van, uh, van de Watertoren zonder koffieapparaat, zonder koekje en helemaal niets. Je had niet eens een fatsoenlijk toilet daar. En uh, dus gingen we allerlei dingen maar zelf meenemen, zoals een koffieapparaat. Daar gingen we dan soms koffie zetten en dan konden we de mensen toch een kopje koffie geven. En als ik dan kijk van uh, hoeveel onderwerpen we hebben gehad, dan is het jammer dat ik niet alles heb opgenomen. Maar ik heb wel een aantal uitzendingen bewaard waarvan ik toch wel vond dat ze de leukste waren. Ook spraakmakend. Want volgens mij zaten er um, ook spraakmakende ja, zaken ja. in. We hebben een aantal uh, spraakmakende zaken gehad. We hebben natuurlijk ook de hele tijd die, die, die stichting Zuid gehad. Die waren toen met de, met de politiek bezig, met de structuurvisie in het wegennet rondom Zandvoort. Die waren daarop tegen. En die mochten dan ook inbreken in een programma als iemand van de politiek dan daar zijn mening over had. En dat gebeurde ook regelmatig. Er dat... Zijn ook mensen ook weggelopen, geloof ik, hè? tijdens de uitzendingen? Ja. Er zijn wel eens mensen weggelopen. Ja, bepaalde personen die uh, het niet zo prettig vonden om uh, ja, een hoor en wederhoor uh, te houden. Ja. Ja. Ik wil geen namen noemen, maar <lacht> je kent ze vast wel. <lacht> ja, ik weet niet of ze ook vandaag uh, komen. Goed, uh... Ja, ze komen ook vandaag, ja. <lacht> ja, ik weet niet Heb jij uh, nog iets over de, de geschiedenis uh, te vragen? Aan ja, ik heb... Ik... Ik ben er heel erg zeg maar, op afstand, heb ik dit waargenomen. Want ik, uh, ik ben geen Zandvoortenaar, dus ik was zaterdags niet in Zandvoort. Ja. En, uh, dus ik hoorde het programma niet, want ik woon in Zandam. Dus destijds kon je op die afstand, nou, bij goede condities... als de mannen weer hadden zitten sleutelen aan de zender... Uh, en zwaar boven het vermogen zaten, dan kon je wat horen als je geluk had. Uh, dat maar, was, uh, daar waren die momenten dat af en toe het uh, luchtverkeer last had van... de uh, zender ja, ja, in de cockpit. En alles licht gaf, hè, bij wijze van spreken. Maar, uh, uh, dus het was heel moeilijk voor mij... Om zeg maar, continu de radiouitzendingen te horen. Ik ben uh, destijds begonnen, misschien dat we het daar straks twee uur nog over gaan hebben. Ja. Uh, met, met een ander programma in het bestuur gekomen en zo. Maar op enig moment uh, ja, werd het duidelijk dat, uh, dat het programma op zaterdagochtend er eigenlijk niet meer was. En dat er iets nieuws moest gaan komen. Dat, uh, ja. En daar uh, liepen een paar stille krachten eraan te sleuren. Zoals uh, uh, collega Sandbergen ja. hier aan de overkant. Uh, een van de stille krachten. En, en ook destijds Rob Harms, uh, die ook heel erg betrokken was bij de continuïteit van, uh, van de zender, en, en, en zeker in Michel Rijenga, misschien heb ik ja, je, ja ja ja die, Michael. Michael Rijka, ja Michael Rijenga, heerlijke ja. boef uit ja. Bloemendaal, uh, ja. dus toen hebben we gezegd, nou we moeten eigenlijk proberen dat, dat zaterdagochtendprogramma, uh, uh, ja, nieuw leven in te blazen, ja. en toen zijn we volgens mij direct begonnen met een plan om dat vanuit Café Nuf te doen. Ja, omdat uh, de, de, de drempel zo laag mogelijk te houden, ja. omdat we vonden van, ja, de waattoren, wat jij net al zei, donkerhol, geen koffie en uh, geen, ramen. geen ramen, dus moeilijk te bereiken. Dus uh, we wilden eigenlijk een uh, prominente plek hebben in Zandvoort waar iedereen uh, makkelijker binnen kon lopen en ook uh, radio kon kijken. Zoals dat uh, onze toverzin uh, was, ja. kom radio kijken. Ja. Ik herinner me dat we ons destijds het best bewaarde geheim van Zandvoort vonden. Ja, en, uh, inderdaad. <laughs> door uh, door zeg maar naar buiten te gaan en ook zo'n Café Huff-programma uh, zaterdag ochtends te gaan draaien, uh, hoopten we eigenlijk wat in, in een wat breder publiek uh, denk ik, toegang weer te krijgen. Ja, klopt ja. En in eerste instantie voornamelijk toch uh, vermaak. Lichte, lichte, lichte, lichte entertainment gehouden, uh, lekker veel muziek, uh, maar wel gelijk vanaf het begin uh, zes interviewtjes, drie keer uh, in het eerste uur, drie keer in het tweede uur, ja. en, uh, met niet al te lange uh, verhalen. Maar nee, dat liep wel eens uit de hand. Dat is <laughs> ja, nu ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, je had ook zo'n zo klok en dan na vijf minuten kreeg je op je vingers, geloof ik, altijd. Ja, is... Dus uh... ja, dus uh, voor mij is het als niet Zandvoorten naar een hele bijzondere tijd geweest, omdat ik uh, aan die microfoon in zo'n omgeving kort dat zul je herkennen. Uh, mensen leer kennen. Ja, en, uh, zeker wij doen. Je, je ziet mensen van hun mooie kant en je ziet ja. mensen van hun toneelkant. Hè, ja, ja, ja, ja. Het spel wel wat ze spelen. Ja, er, staat, er staat er een aan de bar, hoor. Dus uh, ja. kijk uit, hoor ja. wat je zegt. En, uh, voor <laughs> mij was het een unieke me methode om Zandvoort te leren kennen en om samen met die, met die proefmensen, met CFM, om uh, ja, dat, dat spulletje weer een beetje bekend uh, en een beetje nieuw leven in te blazen. Uh, maar de, de grote grap was altijd, want ja. wij hebben het echt, uh, nou het zal het zijn, drie jaar gedaan ja. met elkaar. Dus uh, ik ja. deed de redactie en jij als niet-Zandforter uh, uh, kwam altijd op zaterdagochtend je inlezen. Ja. Het was altijd heel grappig. Voor mij was altijd de deadline, de deadline vrijdagavond. En uh, dan belde ik je altijd even door wat er was. Want ik moest zaterdag altijd werken. Dus ik heb nooit Goedemorgen Zandvoort uh, gehoord. Ja. Je, je, je was toen een vakkenvullen volgens mij? Eigenlijk. Nee, ik was uh, kaasboer, uh. Kaasboer, kaasboer. Ja, ja, ja, ja. ja de, de, de, de ja. grote krocht, ja. ja. Dus ik hoorde het nooit. En ik mocht ook nooit uh, van, van mijn baas uh, destijds uh, naar achter om het te luisteren. Dus uh, het was godszegende greep om kijken wat jij ervan gemaakt had. Ja, ja. Nou, oh, dat was uh, ja? dikke, ja. Bed, dikke maar, bed. maar had jij dan op een gegeven moment, Rob, uh, dan, uh, want ja, ik ben er op een gegeven moment, langzaam ben ik er op een gegeven moment bijgekomen, want ik, dat weet ik ook nog. Uh, was het dan, dan ook een uh, situatie dat er toch ook bij jou spraakmakende zaken werden uh, gedaan? Ik geloof toch dat er nog wel wat, uh, wat, uh, wat uh, hier, ja, momenten waren waarbij gezegd werd... nou, die heeft zijn politieke doodvondens wel getekend het, het, het leuke was dat ik dat dan meestal vooraf niet wist. Nee, dat wist uh, je niet. Want als niet-Zandvoortenaar <laughs> zijn, er, ja, weet je, al die, die, die spelletjes, die, die, kende je, die kende je niet. Je goed. bent meer onbevangen dan. Ja, maar. en, en uh, nou, ik... Uh, ik sta als een oen in het leven. Ja. Uh, open, eerlijk en neutraal. Ja. en uh, Dus uh, ik vraag. Ja. Uh, en als je ja, vriendelijk vraagt, zeg ik, uh, dan, mag je, dan mag je altijd alles vragen. En, uh, dus, uh, en als je leuke vragen stelt, dan, uh, dan krijg je ja, boeiende antwoorden. En als je de mensen echt uh, een beetje weet te interesseren, dan, uh, dan, dan merk je ook dat je mensen echt aan het praten krijgt. En dat ze vergeten dat ze aan de microfoon zitten. En dat er uh, ja, 6000 mensen zitten mee te luisteren. En, ja. en dan is het leuk. Ja. Ja, nou ja, ik kan me nog wel uh, wat uh, momenten herinneren. Ik, uh, ik meen mij nog wel te herinneren dat Theo van Veelser nog eens een keer een behoorlijke uitgeleider uh, maakte in uh, Goedemorgens Antwoord. En daarmee zitten hij zich, ja, zich behoorlijk buitenspel binnen de VVD. Dat, dat, dat weet ik nog wel. En dat was mede daar, naar aanleiding van een uitzending toen. Was dat niet uh, ook met zijn dakkapel zo? Weet ik niet. Ja, dat zal daar onder Staat andere, andere mee zijn. Ja. Ja, <laughs> ja, en, en ik geloof ook nog met, uh, met, met faxen of iets dergelijks. Maar dat is dan wel van, van, van langer uh, terug. Maar ik weet wel dat het met de dakkapel, dat, uh, dat, dat, daar, daar hadden ze het ja. in ieder geval over. Alles de tang. Wat ik wel leuk vond destijds was dat we erin geslaagd zijn op de een of andere manier de, de politiek uh, op, op onze manier te betrekken bij het radiomaken. Wij werden, uh, wij werden toch destijds denk ik een beetje een kanaal waarin ook de politiek zijn, zijn dingetjes kwijt kon. Uh, ook door de uitzendingen die we aansluitend hebben gedaan, een beetje opvolgend aan, aan Goedemorgen Zandvoort... En ik denk ja. dat dat voor, destijds voor de, ja, de, de, de zichtbaarheid van de zender dat het goed geholpen heeft. Ja. En uh, we zijn er denk ik altijd heel mooi neutraal in gebleven. Ja. Uh, zeg maar, het werd niet zo. Uh, we werden niet geroeld door de politiek. Dat is nee. altijd erg belangrijk. Ga ik nog even terug naar zandvoortse zaken, naar het uh, programma wat jij gedaan hebt, Koor uh, met uh -huh. uh, Rob Staats en uh, Sigrid Schopman. Uh, wat voor, uh, ja, wat, wat, wat was dat nou precies? Uh, wat voor karakters waren dat? Waren dat nou echt van die boeners die gingen gewoon echt lekker vragen en hoppeteen? Nou, kijk, we hadden, wat heel heleboel mensen niet weten eigenlijk... is dat we vooraf aan het programma van 10 tot 12... hadden ook nog een kinderprogramma. Ja. Kindergarten. En daar hadden we dan vaak kinderen in de uitzending... van de mensen die later als gast zouden komen. Ja. En uh, dan wil ik toch graag een, een uitzending noemen... die mij echt heel erg is bijgebleven. Want we hadden toen op een gegeven moment twee kinderen gevraagd. Die zouden iets gaan vertellen over hun school. En toen kwam er weer eentje. Ja. En dat jongetje dat werd tijdens het interview... Werd hij heel verdrietig en die ging vertellen dat hij zo gepest werd op school. En dat had zo'n grote impact dat, dat er prompt gewoon, gewoon 10, 12 mensen gingen bellen: van, van, van wie is die jongen en uh, we willen hem helpen. En uh, ja. dat was heel ingrijpend. <coughs> ja. nou, als je dan gaat kijken naar de. Uh, om terug te gaan naar Zandvoortse zaken. tussen 10 en 12 hadden we echt uh, onderwerpen van mensen. die dan op dat moment in de belangstelling stonden, die met iets bezig waren. Maar bijvoorbeeld ook: we spoelden een zeehondje aan. Hier op het strand, die werd dan naar de Buren gebracht. Nou, dan gingen we alleen in het Hart vragen van, wil jij in de uitzending vertellen hoe het met Zeehondje gaat? Ja. Toch een interview van, uh, van Bewaard. En in de tijd dat ik uh, nog helemaal niet bezig was met culturele zaken... en met uh, het genootschap uit zandvoort waar ik al uh, bijna tien jaar van in het bestuur zat... hadden we op een gegeven moment Emmy uh, van Vrijberg. de Koning. Hadden we dus de gast. Die gaf nooit interviews. Die hadden we al tien keer gevraagd en die wilde toch een keer een interview geven. En die ging het hele verhaal vertellen. Hoe het begonnen was met het uh, cultureel centrum en dat het een museum zou worden. Nou, die heb ik dus bewaard, die, uh, die uitzending. Dat is van hele belangrijke waarde nu. En die blijkt dus achteraf, omdat Emmy dus ineens... Uh, ja, een hartnaval gekregen heeft tijdens een opening van een tentoonstelling. Blijkt dat ineens van een heel andere waarde te zijn. Ja. En uh, daarom ben ik ook benieuwd van of jullie uit het verleden ook uitzendingen bewaard hebben waarschijnlijk nee, niet, hè? Nee, nee, nee, anders zegt nee, al, nee, al hardgrondig, nee. nee we, we hebben wel opgenomen destijds, maar uh, eigenlijk is het, uh, is het verbruikt. Ik zie de mensen hier aan alle kanten zwaaien van uh, we, moeten, we zitten in onze tijd. Ja, ik, ik wou, wou eigenlijk nog één prese, mede-presentatrice destijds van destijds... Ja, ik wou ik nog even herinneren, weet wie je doet. Elisabeth Burkhardt. Ja. Die, uh, die uh, lang heeft ze met ons samen heeft ze het uh, programma gedraaid. En ook haar uh, kleur toegevoegd aan uh, met name ook haar Goeiemorgen Zandvoort. Ze leeft niet meer, maar nee. ik heb daar goede herinneringen aan. Nou... Dat, uh, dankjewel voor, uh, voor de bijdrage. Ook uh, jij bedankt, uh, Andor. Ja. En ook ja, We kunnen nog uren erover praten. Ja, ik geloof het wel. Maar uh, dat, dat, dat zo, zo dadelijk, uh, zo dadelijk uh, nemen Tom Hendricks en Hans Sandberg even het roer over. Als het gaat om het oudste radioprogramma wat CFM Rijk is. We gaan weer terug naar de muziek. Ik heb er genoeg van. When in the of I see descriptions of the fairest whites We gaan even praten over het oudste jazzprogramma. Uh, oude, oude, ja, in feit ook het oudste jazzprogramma van Nederland, denk ik, Hans. En zeker van van Zandvoort. Dus, ja, als het oudste programma van Zandvoort. Dus het begin al meteen begonnen met uh, een jazzuitzending op zondagmorgen. We hoorden dus daarnet heel zachtjes op de achtergrond de trombone van uh, Ilja Rijngoud. Daar gaan we zo meteen even over praten. Maar voor ons zit Hans Rijmers, tegenwoordig jazzpromoter van Zandvoort. Heb jij iets met CFM Jazz? Yes. Ja, zeker. Uh, goedemorgen. Uh, Hans heeft mij jaren geleden voor de eerste keer uitgenodigd. naar aanleiding van de concerten die we in de Krocht uh, doen. En ik. Uh, dat is ontzettend leuk om te doen. Dat je in ieder geval. Uh, kan laten blijken. wat je, wat je betrokkenheid is hè, met, met de muziek. en ook wat reclame kan maken voor de concerten in de Krocht. En het is natuurlijk een fantastisch programma. Ik, ik vind het, daar ben ik er altijd wel benieuwd naar. Hoeveel mensen luisteren er nou naar dat programma. Hè? Ont ontzettend benieuwd naar. Ja, we hebben in ieder geval luisteraars. Dat kondigen we tegenwoordig ook aan. In, in Peking hebben we een luisteraar. Ja. In Brazilië hebben we een luisteraar. Dat ja. weten we zeker. En ja. in het noorden van het van land, uh, niet Tom. In Dokkum. In Dokkum. In Boertangen. Daar ja. wordt uh, uitgebreid uh, geluisterd. Uh, ja, Boertangen, dat, uh, dat uh, er ook dat, dat, dat vergeet ik nooit <laughs> meer. <hè? laughs> Goed. Hé hey Hans, wat, uh, wat betekent eigenlijk uh, ZFM Jazz voor Stichting Jazz in Zandvoort? Uh... Een geweldige promotie. En we zijn daar ontzettend blij mee. Uh, als het zo is dat, dat uh, even jullie beiden vraagt om, uh, om wat muziek uh, te produceren of te brengen. Of bij iemand in de bus te gooien om dat de volgende dag uh, uh, op zondagmorgen te kunnen draaien. Ja dat is natuurlijk fantastisch. En, en het, geeft, het geeft ons een podium om te kunnen vertellen wat we graag willen doen. En hoe we erover denken. En zijn we ontzettend blij met de, met de mogelijkheden die we krijgen. We hebben, er, we hebben er natuurlijk wel eens over gedacht. In de stichting hebben we er wel eens over gedacht. Van kunnen we een, een, een, een concert integrale uitzenden? Bijvoorbeeld. Dat zou kunnen, die, die zondagmiddag. Ik denk het wel, ja. Nou, we zitten natuurlijk met zondagmiddag in Kendermand. Ja, Dat is een beetje een ja, ja. Maar we zouden daarom. het mis, misschien goed kunnen opnemen. Ja, dat bedoel ik. We zou dus een keer aan Erik moeten vragen. Ja, Nee, dat is geen enkel probleem, want daar heb ik het natuurlijk al over gehad. Hè. Uh, in, in het kader van de promotionele activiteiten van de stichting. Hè, want daar hebben we toch wel weer wat, uh, wat plannen voor gemaakt voor uh, het komende seizoen. En voor het festival, hoe we, dat, hoe we dat aan willen pakken. Dus moet je zorgen dat je je onderscheidt van de andere concerten in de regio. Waar iedereen de gratis naar binnen kan. Ja. He, wat wij niet hebben omdat we een andere doelstelling hebben. Omdat we concertmatige concerten willen geven. Ja, een luisterconcert hebben wij. Ja. Uh, heb jij. Ja en daar gaat het om. En dat is hetgeen wat de muzikanten uh, ontzettend mooi vinden om dat te doen. Uh, wat ook bleek uit een uh, smsje wat we van ben, Benjamin Herman kregen. Een uur nadat het concert afgelopen was. En dat hij in de trein zat en uh, even sms uh, terug van dat hij buitengewoon had genoten. En dat hij het heerlijk vond om weer zo'n concert te doen waarbij hij van het publiek de onverdeelde aandacht kreeg. Ja. En ja, dat, dat, ik bedoel, dat, kijk, dan kun je zo'n man ook nog weer eens een keer terugvragen. En dan, en dan komt hij ook met veel plezier. Want per saldo hebben wij de beste concerten als de het trio en de solisten. Het plezierig vinden om te komen. Ja, absoluut. Hé hey Hans, morgen is er, een, is er een concert. Het hoeveelste concert van dit, deze editie. Hè? Is dat alweer? En wie komt er? Uh, Ilja Rijngoud. Uh, en ik verheug me daar al, al maanden op. Hou uh, je van trombone? Ja, ik vind het fantastisch. Ja, ik vind het een geweldig instrument. Het is, uh, het is ontzettend moeilijk te bespelen. He, ik bedoel, er zit er geen vertiel op. Je moet maar net als je hem schuift, moet je maar net een goede noot hebben. He, dat ja, is, is lastig. Ja, je kan er ook lekker mee glijden. Ja, <laughs> ja, dat kunnen we volgende week woensdag ook weer, heb ik begrepen. <laughs> maar uh, daar komt geen muziek uit. Daar komt alleen maar ouwe uit. Uh, maar, ja, ik vind het een heerlijk instrument. En als je daar zo virtuoos op, uh, op kan spelen, dan, dan is dat uh, geweldig om te horen. En daar komt bij. En, daar, kun je, daar waarschuw ik dan maar weer even voor. Uh, we hadden voor, vorig concert Jasper Blom. Ja. Nou. Saxofoon, alt. Ja, nee, tenor. tenor. Uh, Jasper Blom speelt in redelijk wat moderne ensembles. Ja. Waar, uh, waar een heleboel mensen niets mee hebben. Nee. Ik bedoel, Han Bennik, Michel Mengelberg. Prachtig, maar... Ik draai, ik draai ze nooit. Ik heb er niet veel mee. Jasper Blom speelt ook in dat soort ensembles. Maar de muziek. Ilya goud ook. Die doet dat ook. Maar niet op zondagmiddag in de kroeg. Nee. En ik kan dat niet vaak genoeg vertellen. Die jongens die weten tondersgoed goed wie er voor zich zit. Ja. He, en, en wat die mensen leuk vinden en graag willen horen. En daar gaat het tenslotte om. Ja. He, ik, ik neem maar een beroemde uitspraak van, van uh, Count Basie en Duke Ellington. Die het, die het uh, uh, fantastisch vonden als, mensen, als zij een concert gaven met die big band. En mensen stonden op en die gingen spontaan dansen. Dat was voor hun ultiem. Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. Maar dat was... Dan waren die mensen aan het genieten van die muziek. En die uiten dat op die manier. Je kan ook meezingen, maar dat is een beetje lastig. Dus dat ging op die manier. En zij doen dat op deze manier. En ik... dus Hans, We hebben morgen fantastische muziek te verwachten. Wie, wie, wie, door wie wordt die begeleid uh, deze uh, keer? Uh, er is nog wel eens een wisseling in de laatste, de ja, laatste maanden. Ja, ik vind dat geweldig. Ja, ik vind dat zo goed. Dat komt, op, dat komt op ons pad. En ik omarm dat, hoor. Uh, uh, we hebben al vaak... Vorige keer was uh, Johan Clement en voor het eerst niet hadden we Rob van Krevel. Rob van Kreeven. Hoe is dat ja. uh, bevallen eigenlijk? Ja, geweldig. Dat is een heel andere pianist. Ja, Maar fantastisch. Dat is toch heerlijk om ja. te horen. We hebben in het verleden al genoeg gehoord van... Uh, ja, ja, altijd hetzelfde trio. Uh, Johan, Erik en Frits. En, uh, kan fantastisch het niet, Kan het niet eens uh, wat anders... Nee, dat is lastig om dat anders te doen. Want die jongens die zijn er met z'n drieën begonnen. Die hebben die eerste vijf, vijf zes seizoenen voor nul euro gespeeld. Hè? Desondanks uh, kwamen er met z'n allen geld aan tekort. Moet je ja. dan nu zeggen, jullie worden bedankt voor je diensten. Nee, gaat u maar. Nee, dat kan niet. Gaat niet lukken. Plus dat erbij komt, het zijn drie formidabele muzikanten. Absoluut. Uh, maar op het, op het moment dat een van, de, een van de drie heren niet kan. Dan hebben we geweldige vervangers. En dat zijn niet de minste. Dus we hebben morgen... Johan is er morgen wel. Jano, hè? Ja. In plaats van Frits is Gijs Dijkhuizen. Fantastisch. Die de vorige keer er was met Jasper Blok. Heerlijke man. Goeie drummer. En Erik. Hij had wel van de winter een keer zijn auto in elkaar gereden. Dat was natuurlijk minder, hè? Ja. Of er een standwoord moet komen. Maar goed. Ja, nou ja. Kan gebeuren. Ja. Wij hebben het niet hoeven te betalen, maar dat ging, ging prima. Je kunt een deukje oplopen. Ja, ja, ja. En uh, op Bas uh, Ben Jansen. Hé, hey. uh, Erik er niet? Er nee, Erik die komt wel om, de, om, de, om het geluid allemaal klaar te zetten en dan moet hij weg. Oh. Maar hebben we Ben Jansen? En... Ken ik niet. Nee, precies. Nou, Wie is Ben Jansen? Ja, ga ik je vertellen. Ik ook niet. Maar ik heb natuurlijk wel even zijn uh, cv uh, gelicht. Hè. Zo hoort dat, hè? Maar we laten niet iedereen toe in, uh, in de krocht. Dan moet je toch voor goede huizen komen. Ja, dat zou wel gek zijn, <laughs> ja. zeg. Nou, ja. hij, heeft, hij heeft gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium uh, in Den Haag. En in uh, Los Angeles bij uh, John Clayton. Nou, dat is niet de minste bassiste. Broem, broem, bassist ja, die samen met ja. Jeff Hamilton een fantastische big band heeft. Ja. Uh, hij heeft. Uh, nou, en John Clayton, trouwens, die heeft op zijn beurt weer uh, gestudeerd bij Ray Brown. Nou, hè, En dan heeft hij een Grammy en met Jojo -Jo Ma en Prachtig allemaal uh, heeft Hij heeft een cd gemaakt met onder andere Coos van der Horst uh, Cornet Met Rob van Kreeveld mm -hmm. Jeff Hamilton en, uh, en ook John Clayton hè, dus dat, dat, Ik bedoel dan dan, uh, dan ben je niet zomaar een muzikant hè, dan, dan heb je wel iets, uh, iets te vertellen En dan heeft hij nog een lespraktijk En hij speelt dan nog in een vaste bezetting Met uh, Bart Lust en de man kan een uh, fantastische solootje spelen. Ben dus, dus we zijn blij dat hij dat ja. daar is. En dan, dan is het prima om, om weer eens wat anders en wat nieuws te horen. Ja. Nou, ook voor degene die, die zei van... Ja, ja, ja Nou, kan er niet een ander trio komen? Nou, dat hebben en dus. zij kunnen het in het jazzwereldje weer doorvertellen hoe leuk het is in Zandvoort. Ja. En dan ja. komen er wel weer ja. meer liefhebbers. Ja, want ik heb nog eens even gekeken wie er nou zo die afgelopen jaren... Zijn geweest. En uh, ja, dat, uh, we hebben, we hebben dat een, een is toch een, jaar in, of een zo. indrukwekkende lijst, hoor. Ja, er was toen ook een enorme kleine man. Uh, de trombonist van het uh, concertgebouw, het jazzorkest van, van het concertgebouw, Bart van Lier. Bart van Lier. Nou, klopt. Die, die speelt dus weer samen met Ilja Rijngoud. Ja, en die twee, Bart van Lier en Ilja Rijngoud, die doen samen de tromboneopleiding. Het conservatorium ja. en dat is inmiddels uh, uh, een fameuze opleiding geworden. Toonaangevend. Toonaangevend in de jazz. Yes. Ja, ja, ja, ja, dat is echt uh, uh, ongelooflijk goed. Maar ja, als je ziet wie er allemaal geweest zijn, denk je jongens, dan hebben we toch wel iets, maar goed, te, nou ja. iets om trots op te zijn. Ja, maar en uh, even, want we zitten al zowat tegen de klok van elf, uh, Hans. Uh, vol, uh, dus uh, aanstaande zondag, Ilja Rijngoud. Hoe laat uh, kunnen we in de zaal? Uh, twee uur. Twee of, uur of kwart voor twee. En het concert begint? Half drie. Half drie. Nou, en het is een wederdienende hè? Ja, de, de, ik hoop toch ja. dat iedereen hier nu zijn mond gaat houden over een weeralarm. Ja. Want... Nee, het is, het is mooi. Morgen... Die ellende die hebben, we al, die hebben we al een keer gehad. Morgen valt het mee. Hey, ja. uh, even heel wat anders. Kosten zijn 15 euro meen ja. ik. Studenten uh, 8 euro. Ja, studenten. Oh, dus ik kon er voor 8 euro in. Met een overtuigend verhaal wel. Oké, okay. ja. goed. Hé, hey, uh, wat ik zeggen wil. En wie heb je volgende maand? En wanneer is dat? Dan kunnen we er alvast uh, rekening mee houden. Uh, uh, volgende maand hebben we... Ja, dat is een goeie. Viktor Bajewski. En die speelt? Alt-Sax. alt, -saks. alt -saks. En dan is... Ook een moderniste, hè? Ja, uh. maar speelt... Stel je nou eens voor dat je Ben Herman hoort spelen... Maar dan is dit anders. Ja, nou ik wou zeggen, ja, het, is, het is niet te vergelijken. Want ze hebben natuurlijk altijd wel een eigen stijl. En je kan niet zeggen, het is net zo goed of het is beter. Nee, dat, het is anders. Het is, het is anders, maar het is een formidabele instrumentalist. Ja, ja. Het is erg goed. Oké okay, Hans, we moeten het gesprek beëindigen. Leuk dat je er was. Of Tom, heb jij nog wat? Nee, we gaan naar het nieuws van 11 uur. En daarna gaan we weer nog een uurtje met een jubilerend Goedemorgen antwoord. Heel erg bedankt, Heer. Dank je.